Amerikaanse senatoren hebben een ontwerpresolutie opgesteld over een aanval op Syrië. Daarin wordt de aanvalstijd beperkt tot 90 dagen en een grondaanval uitdrukkelijk uitgesloten. De Buitenlandcommissie stemt later vandaag over de resolutie. Als een er meerderheid ermee akkoord gaat, komt er een stemming in de Senaat. Tijdens een hoorzitting zei minister Kerry al dat president Obama niet uit is op een grondoorlog tegen Syrië. Nederland is verdwenen uit de top 5 van meest concurrerende economieën. In de lijst van het World Economic Forum is ons land gezakt van plaats 5 naar 8. Premier Rutte wees maandag in zijn H.J. schoollezing nog trots op de positie van Nederland. Oorzaken van de terugval van Nederland zijn onder meer het financieringstekort en de slecht functionerende arbeidsmarkt.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 Door een stroomstoring zit 70 van Venezuela zonder elektriciteit, waaronder delen van de hoofdstad Caracas. De plaatsvervangend minister van Energie zegt dat de storing is veroorzaakt door kapotte hoogspanningsleidingen. Door de stroomstoring werken verkeerslichten niet, waardoor een chaos is ontstaan op de wegen. Stroomstoringen komen in Venezuela geregeld voor, maar meestal wordt Caracas niet getroffen. Het weer dan, vrij zondag, maximaal 27 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het... NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 4 september. Goedemorgen. President Obama krijgt steeds meer steun voor militair ingrijpen in Syrië. De Amerikaanse senatoren hebben een eigen aanvalsplan opgesteld. Het laatste nieuws daarover krijgt u zo dadelijk van Wessel de Jong in Washington. En ook Ban Ki-moon van de Verenigde Naties laat zich van zich horen. We praten erover met onder meer hoogleraar internationale betrekkingen Bert-Jan van Beek. En ondanks de lichtpuntjes is Nederland gedaald op de lijst van meest concurrerende economieën. U hoort zo waarom. Banken komen met cijfers over fraude, hacken en skimmen. De vleessector reageert op de onrecht Regelmatigheden, poep, die bij slachterijen zijn geconstateerd. Spreken de burgemeester van Deventer over demonstraties in zijn stad tegen pedofielen. U hoort meer over de aardbeving natuurlijk in Groningen. En mark Robin Visser staat vanochtend tussen de planten en de bloemen. In Leiden is het hier in de hortus elke dag 23 graden om de collecties goed te houden. Zo worden hier meer dan 6000 orchideeën gekweekt en verzorgd. Maar waarom eigenlijk? En muziek hebben we ook. De Cardigans. a pro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 In de resolutie wordt de aanvalstijd beperkt tot 90 dagen... en een grondaanval wordt nadrukkelijk uitgesloten. Een aanval op Syrië is nodig, benadrukte minister Kerry van Buitenlandse Zaken... gisteren nog maar eens op een hoorzitting van de Senaat. Maar president Obama is niet uit op een oorlog tegen Syrië... en wil ook geen grondtroepen inzetten. We all allemaal agree dat er geen no Amerikaanse boots zijn op de grond. president heeft het crystal clear We hebben no geen intentie om de verantwoordelijkheid voor Syrië's civil war de militaire actie moet ervoor zorgen dat president Assad in de toekomst geen chemische wapens meer kan gebruiken. En niets doen kan niet, want dat geeft de verkeerde boodschap aan Assad en de zijnen al dus Kerry. If you're Assad or if you're any one of the other despots in that region and the United States steps back from this moment together with our other allies and friends, what is the message? The message is that he has been granted impunity. Excuses voor de kwaliteit. De uh, ontwerpresolutie is ontstaan na dagen van onderhandelen tussen de senatoren. buitenlandcommissie stemt er later vandaag over. Als een meerderheid dan akkoord gaat, komt er volgende week een stemming in de Senaat, als die terug is van zomerreces. Staatssecretaris Steven van Justitie gaat zijn uiterste best doen om voortvluchtige criminelen achter de tralies te krijgen. Politie is nog steeds meer dan 12.000 veroordeelde criminelen kwijt en ze hebben hun straf niet uitgezeten. De Tweede Kamer vindt dat onacceptabel en Steven heeft er zelf ook genoeg van. Het is voor mij een uitdaging dit, want het is voor mij ook een, een blok aan mijn been, mag ik wel zeggen. Ik vind het ook buitengewoon irritant, voorzitter, dat dit soort straffen niet worden uitgezeten in Nederland. Steven hoopt en verwacht dat de nieuwe nationale politie meer criminelen zal oppakken. Aan het einde van het jaar zal hij aan de Tweede Kamer laten weten hoeveel veroordelen criminelen alsnog achter de tralies zijn gezet. En daar wil hij ook wel op afgerekend worden, zo zei hij. Ik ben zeer bereid om uh, die inzichtelijkheid aan uw Kamer te geven. Ook al omdat ik dit nou bij uitstek iets vind waar je nou de bewindslieden van Veiligheid en Justitie eens een keer heel mooi op zou kunnen afrekenen. Het probleem speelt uh, overigens al jaren. In februari belooft de TV ook al wat aan te doen. In Venezuela is bijna 70 van de elektriciteit uitgevallen. Ook in grote delen van de hoofdstad Caracas... hebben mensen geen elektriciteit meer. Latijns-Amerika-correspondent Kees Elenbaas. Kees, 70 Hoe groot is de chaos? Ja, die chaos die is enorm. Het gebeurde zo tegen een kwart voor één in de middag... Um, de hoogspanningskabels die het westelijk deel van het land... via de hoofdstad Caracas met het oostelijk deel verbinden... die gingen er in één klap allemaal uit. Inderdaad, 70 14 provincies helemaal zonder, uh, zonder elektriciteit. Nou, het verkeer in Caracas is normaal al een uh, ramp. Nou, dat was na deze uh, stroomuitval helemaal een chaos. Uh, geen uh, verkeerslichten meer, de ondergrondse deden niet meer. Nou, en het gevolg was dat heel veel arbeiders en werkers in de hoofdstad, ja, die konden gewoon niet verder... en die zijn uh, lopend in de loop van de dag naar huis gegaan. Hoe kan het dat 70% van Venezuela zonder stroom zit? Wat is de oorzaak daarvan? Nou ja, volgens de, de Venezolaanse president Nicolas Maduro... is het de, de oppositie die erachter zit. De ah. extreemrechtse oppositie die zou sabotage hebben gepleegd. Nou ja, iedereen die iets afweet van de infrastructuur van uh, Venezuela in de laatste jaren... die snapt dat het komt door achterstallig onderhoud en dat dat de reden is. Het vreemde is dat um, Venezuela die beschikt over heel veel olie... maar de elektriciteit die wordt voor een groot gedeelte opgewekt uh, via waterkrachtcentrales. Nou, er is in de afgelopen jaren heel weinig onderhoud aangepleegd... ook aan de, aan de kabels en aan, de, aan, aan de, de tussenstations. En dat is waarschijnlijk toch de oorzaak van deze ja, enorme stroomuitval. Ja. Enig idee wanneer de lichten en ook maar daarbij de koelkasten weer aan kunnen gaan? Ja, het is op dit moment is het, uh, even spieken, uh, 20 voor 12 in de nacht in, in Caracas. En uh, wat ik er nu van zie, zit toch nog wel de helft uh, van het land zonder licht. Het ministerie zegt dat het nog enkele uren uh, uh, kan gaan duren. En men geeft in ieder geval voorrang aan de, aan de hoofdstad. Maar het zal nog wel een tijdje duren voordat alles hersteld is. De correspondent Kees helemaal dankjewel. Naar eigen land, de schade door fraude met internetbankieren is in een half jaar tijd meer dan gehalveerd. Van ruim 10 miljoen euro in de tweede helft van vorig jaar... naar ruim 4 miljoen in het afgelopen half jaar. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken... kunnen criminelen veel minder makkelijk hun gang gaan. En campagnes en een betere beveiliging hebben effect gehad, zegt de voorzitter. Dat klanten van banken uh, goed opletten, beter opletten, zich er meer van bewust zijn. En dat de banken uh, goed investeren in de veiligheid van het internetbankieren... en dat de samenwerking met uh, politie en justitie ook resultaten oplevert. Dus het is ons gemeenschappelijk succes. De banken zeggen verder dat er bij de hackersaanvallen... van dit voorjaar geen geld is verdwenen... en dat er sindsdien ook geen geslaagde aanvallen meer zijn geweest. Afgelopen april werden enkele Nederlandse banken getroffen... door zogeheten DDoS aanvallen waardoor hun uh, websites dagen onbereikbaar waren. Hij is nog niet eens af... maar nu al zorgt een nieuwe wolkenkrabber in Londen voor overlast... Is helemaal van glas en heeft een ronde vorm en dat hadden de ontwerpers misschien beter niet kunnen doen. Want door die vorm is de reflectie van de zon zo erg dat aan de overkant van de straat op sommige plaatsen het bloedheet wordt. Zo heet dat onderdelen van auto's wegsmelten en tegels van de hitte springen. Vertelt deze Londenaar. It is so hot. And um, there you go. He has just cooked that egg on frying pan on the streets of London. If you just look back down there our cameraman Jim, those tiles have just popped off in the heat. That's how hot it is. Tja, het lijkt wel een daar. Ook wandelaars klagen dat ze hun ogen moeten bedekken tegen het felle licht. Projectontwikkelaars weten van de problemen... en ze gaan kijken of ze er iets aan kunnen doen. Eventuele schade aan auto's willen ze wel vergoeden, hebben ze gezegd. Er start mij een uh, wat bozig kijkende Wesley Snijder aan vanuit het AD. Een um, blik vol vuur is de kop bij het krantenartikel en de foto. Met dodelijke ernst. Kijk voetballer Wesley Snyder naar Bondskoos Loeien van Gaal... tijdens de training van Oranje. Van Gaal een oud-aanvoerder maandag alsnog op... als vervanger van Wijnaldum. De opener van het AD gaat over de Nederlandse economie... die uit de top vijf gevallen is. Kabinetsbeleid, belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. De pijnlijke daling is de eigen schuld van het kabinet... zegt hoogleraar Henk Volberda. Hij is verbonden aan het World Economic Forum, mede samensteller ook van die concurrentielijst. We spreken hem trouwens later vanochtend. Ook kabinetsbeleid is de opening van de Telegraaf. Mokerslag voor gezinnen is de kop. Kabinet gaat weer stevig nivelleren via de kindregeling. Nou, als we toch bij het kabinet blijven... Defensie verkoopt schip voordat het af is. Het gaat om de nieuwe Karel Doorman... die al op de werf slachtoffer is van bezuinigingen. En, schrijft trouw, de populariteit van minister Hennis Plasgaard... binnen de krijgsmacht is het Het Financieel Dagblad opent met de overname van Nokia nog. Dat is een riskant avontuur voor Microsoft, volgens de krant. Er zijn twee scenario's mogelijk in de nieuwe mobiele wereld... Um Aankoop gedoemd te mislukken, dat is het slechtste scenario, zegt schrijft de krant. Samsung en Apple, Apple zijn te dominant en dus wat hebben Nokia en Microsoft daar nog te zoeken. Ja, ik ken dat wel hè. Tu tu tu en dan voegt en misschien extra aan toe, toe, de loe. Vijf jaar geleden was Nokia nog marktleider, maar eh, toen was daar opeens de iPhone van Nokia-res al snel niets meer dan een retro-merk dat gisteren werd opgeslokt door Microsoft. Elke werkdag worden met het NOS Radio 1-journaal. Your mouth is a revolver, bullets in the sky. Mm -hmm, mm -hmm. Your love is like a soldier, loyal till you die.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 Well today We don't need that much, just some one that starts, starts the spark in our bonfire hearts. James Blunt met Bonfire Heart. En u hoorde hem al even, Mark Robin Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. In Leiden in de Hortus ja. Botanicus. Wat doe je daar? Nou, op dit moment eigenlijk nog niks. Nog niks. <laughs> loopt hij oh. weer te Nee. Ik, sta, ik loop hier nog een beetje te landenfanten over de Sterrenwachtlaan, inderdaad. Want daar bevindt zich uh, de oudste... Hortus van Nederlands. Het is hier, althans daar, daar binnen al uh, zo'n 400 jaar elke dag 23 graden. En s'nachts 18. Dus dat is een beetje het weer wat we nu uh, buiten ook uh, meemaken. Hè? Heerlijk toch, vooral die plantjes daar. Die daar allemaal maar staan. Planten uit alle windstreken. En uh, naar ik me heb laten vertellen, ik zei het vanochtend al even... er worden hier meer dan 6000 orchideeën verzorgd. Ik, waar is dat allemaal, uh, ja, ik, ik noem maar eens even. Er, staat, er is van alles te zien hier. Mensen moeten ook vaak meteen denken aan uh, de penisplant. Het ging meteen al over de redactie gisteravond toen we het over de hortus hadden. Maar ongelooflijk veel plantensoorten uit alle windstreken... die hier uh, worden verzorgd en onderzocht... En uh, ik vraag me af, wat hebben we daar eigenlijk aan? Is het nog wel van deze tijd? Nou, daar gaan we naar kijken. En, en, en niet alleen vanwege die planten... maar ook omdat die Hortus Botanicus uh, volledig is gerenoveerd. En koningin Maxima die komt hier straks om half tien om die Hortus te heropenen, De rode loper zie ik hier nog niet liggen op de sterrenwacht. Laan, sterker nog, het is hier eigenlijk best wel een beetje een rommeltje. Maar je weet niet wat er de komende uren nog uh, kan veranderen. Uh, wij gaan uh, straks met de prefect, want zo heet uh, de directeur uh, van de Hortus, kijken naar de kassen die verhoogd zijn. Er is hier een grote loopbrug aangebracht, waardoor bezoekers uh, de jungle, als het ware, van bovenaf kunnen bekijken, daar verheug ik me heel erg op. En er schijnt ook een lesbalkon te zijn. Een lesbalkon, want het gaat natuurlijk wel over... dat we ook nog iets leren natuurlijk, hè, met elkaar. Dat we er iets van opsteken. Nou. Het is niet alleen maar lol en leuk. Kijken wat wij daarvan <laughs> opsteken vanochtend. Nee, zeker, zeker. niet. Ja. En die, uh, die orchideeën gaan betellen natuurlijk. Hè. <laughs> Ja, die andere planten oh, die je al even duizend. noemde, daar zijn we ook zeer geïnteresseerd in. Ja, absoluut. Uh, absoluut. Ja, ook hele mooie lange namen. Aro gigas. Dat is een grote Aronskerk uit Indonesië. Ja, dat lepel ik dan zomaar even op. Hè. Of uh, de Victoria <laughs> Amazonica. De koningin der wateren. Ja. Nou, prachtig toch? Die bloeien ook niet dat zo vaak. Heb je nee. gewoon in Leiden? Nee. Ja. Nou, eens kijken op, wat hè? jij daar nou nog ontdekt. Niet, maar, geen schroeven draaien mee vanochtend, maar een kapmes, <laughs> Marco Robin. Niet aankomen. Een heel klein schaartje. Ja. Ja. schaartje. Oh ook op zak houden. We horen van je. Ja. Heerlijk. Dat gaat hier. Tien minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Uh, we spraken gisteren al eventjes over de omgang met daklozen. Weet u nog? Gemeenten zijn wettelijk verplicht om daklozen op te vangen, ook als ze uit een andere regio komen. Maar. Gebeurt dat ook in de praktijk? Het Trimbos Instituut nam de proef op de som. en stuurde een aantal mystery guests op bad. En een van hen is Brian. Ja, ik uh, meldde me daar zo aan het loket. en ik kreeg een medewerker te spreken. En uh, die vroeg me waar ik vandaan kwam. En ja, toen ik vertelde dat ik uit een andere regio kwam. toen was het gesprek al eigenlijk zo van. ja, we kunnen er heel erg weinig voor je doen. Na uh, later heb ik wel gaan doorvragen van mag ik dan hier niet geval blijven totdat het bekend is waar ik dan wel uh, terecht zou kunnen. En ja, ook dat uh, kon niet omdat er gewoon te weinig capaciteiten waren voor de mensen die ze al uit hun eigen regio kwamen. En ja, ze zeiden ook dus dat, dat ze me echt gewoon absoluut niet konden helpen, niet voor een nacht of niet voor twee nachten. Matthijs Tuinman van het Trimbos Instituut. Wat Brian vertelt is geen uitzondering hè? Uh, nee, dat klopt. Uh, we hebben 51 keer uh, hebben mensen zich aangemeld bij de maatschappelijke opvang. Uh, vier keer daarvan kregen ze echt een, een traject. En uh, elf keer uh, werden ze een paar dagen, een paar nachten opgevangen. En al die andere keren werden ze gewoon weggestuurd. Zou gemeenten moeten eigenlijk onderdak bieden? Ze moeten op zijn minst uh, tijdelijk onderdak bieden. En dan tijdens dat tijdelijke onderzoek, uh, onderdak moeten ze onderzoeken waar iemand het meeste kans heeft op een uh, geslaagd uh, traject. Dus dat wil zeggen een vaste woning, een vaste baan, dat soort dingen. Ja. Verbaasde u dit, dat uh, zo weinig gemeenten dat maar doen? Ja, in zekere zin wel. Want we hebben een enquête gehouden onder gemeenten. En daarin gaf 7, 70% van de gemeenten zei van... we bieden iedereen die zich uh, bij ons aanmeldt tijdelijk onderdak. 70%? 70%. En in de praktijk was het een stuk minder. Een stuk minder, ja. Ongeveer 30%. Dus eigenlijk denken gemeenten dat ze het beter doen dan ze het in de praktijk ja. doen? Ja, uh, maar er zitten natuurlijk ook een heleboel stappen tussen. Hè? Van, uh, je maakt eerst uh, afspraken met gemeenten onderling. Dan maakt een gemeente beleid op papier. Nou, dat gebeurt al niet uh, altijd. Uh, en de gemeenten maken die beleidsafspraken weer met opvanginstellingen. Nou blijkt dus dat opvanginstellingen dat vaak strenger interpreteren dan gemeenten. En opvanginstellingen moeten dat ook weer in hun, uh, met hun medewerkers afspreken. En die worden vaak niet helemaal daarin geschoold, of die krijgen net iets anders te horen. Of ze zetten een vrijwilliger in die, die tijdelijk. Dus er zijn eigenlijk te veel kanalen bij betrokken, te veel mensen. Uh, ja, dat is een van de oorzaken. Brian kreeg dus tien keer nee te horen. Maar hij kon naar zijn eigen huis toe. Maar ja, al die mensen die echt dakloos zijn... Nee, exact. We moeten dan uh, buiten slapen. Nee, exact. En uh, ja, dat, uh, dat, dat voelde ik ook wel. Ik bedoel, inderdaad, ik ben een ervaringsdeskundige. En ja, ik voelde wel weer die machteloosheid keer op keer op keer. En dat is dus eigenlijk ook al heel erg tekenend. Want als je zeg maar zelf gewoon een huis hebt en je wordt er al mee geconfronteerd... dan is het al zo uh, bedrukt. Maar als je inderdaad ook echt in die situatie staat, dan, ja, dan is het nog natuurlijk vele malen erger. Nee dat was een uh, bijdrage van Karin Alberts, onze verslaggever. We gaan op de fiets. En dat doen we van alles op de fiets. Telefoneren, muziek luisteren, whatsappen. En het verbieden daarvan is geen goed idee, staat in een rapport van verkeersonderzoeksbureau SWOV. Toch moet je er wat mee, want uh, fietsende bellers, bellen de fietsers uh, en internetters... die hebben 50% meer kans op een ongeval. Ik heb een iPhone. Een telefoon. Ik heb een uh, iPhone 4. Ja. Wat doe je ermee? Uh, whatsappen. Dat soort dingen. tegen je moeder zeggen dat je eraan komt Instagram checken soms heel soms als ik even moet bellen of zo maar als je gebeld wordt gewoon ja. dan moet je wel meteen weten wie het was natuurlijk ja <laughs> gewoon los aan de fiets en dan uh, zo ja ja kom. Okay. heb je nu een smartphone of iets wat erop lijkt ja gebruik je die op de fiets nee dat is gevaarlijk verrassend hè ja jongeren die elke rit gebruik maken van apparatuur tijdens het fietsen hebben uh, 50% meer kansen op een ongeval dan jongeren die het nooit gebruiken. Ja, met één hand. Dus je fiets eigenlijk met één hand. Ja? Ja, ik kijk wel vaak op. Maar of je nou echt alles ziet, dan weet ik niet. Een leermiddel dat heel goed kan werken bij jongeren is dat je ze uh, een filmpje laat zien van een verkeerssituatie. En dan vraag je aan ze om tijdens dat filmpje ergens... een bepaald taakje uit te voeren. Dus bijvoorbeeld een muzieknummer op te zoeken. Stel, dat doen ze twaalf seconden over. Vervolgens kijken ze dat filmpje nog een keer. En dan die twaalf seconden dat ze bezig waren, gaat het beeld zwart En dan zien ze hoe lang dat is, dat je geen beeld hebt. Dan, dan gaat dat pas leven. Is het wel eens bijna misgegaan? Nee. Of heb je ook dat niet gezien? Nee, dat is voor mijn idee nooit iets echt misgegaan. Nee, huh? nee. En ik heb het een keer gedaan en toen... Ben ik wel eens een keer ergens tegenaan geknald en toen uh, heb ik het tijdje <lacht> niet meer gedaan. Okay. <lacht> waar fietsen je tegenaan? Volgens mij in uh, zo'n paaltje waar dan auto's niet langs mogen. <lacht> Onder veilig gebruik verstaan wij dan met lage volumes luisteren. Of bijvoorbeeld met één oortje. En uh, het bedienen op momenten dat je stilstaat, bijvoorbeeld, maar niet tijdens het rijden. Uh, ja, diegene die was aan het fietsen en die lette eigenlijk niet op, die was eigenlijk de hele tijd met het mobiel bezig. Dus, uh, het was rood en diegene die fietste door. Dus uh, die lette niet op en toen moest ik remmen. Voor automobilisten is er een app ontwikkeld. Op het moment dat zij harder rijden dan 10 kilometer... dan wordt een gesprek of een berichtje automatisch doorgestuurd naar de voicemail. En dan krijgen zij een berichtje terug van... degene die u probeert te bereiken is nu onderweg. Dus dat zou je ook bij fietsers kunnen toepassen. Kunnen jullie trouwens met losse handen whatsappen als het moet? Niet als ik mijn tas mee heb. Die is bizar. Nee, ik ook niet. Want ik heb een bak, dus dan gaat hij heel zwieberen. Je zou ook kunnen belonen met een app. Dus dat een app bijhoudt van deze persoon is onderweg en gebruikt de telefoon niet en dat je daarmee punten spaart. Je zou de te goed mee kunnen winnen. Noem maar op. Ja. <laughs> Muziek? Soms, maar dan zet ik hem wel gewoon zacht. Zou je een uh, auto met piepende remmen aanhoren komen? Ja, denk ik wel. Ik ja. heb hem niet zo hard als ik hem gewoon thuis op de bank zit of zo. Dan heb ik hem iets harder staan. Was ik op de fietsen. De smartphone is heel hip en nieuw, maar eigenlijk ook alweer achterhaald... want er zit zo'n bril aan te komen... die je met een hoofdknikje en gesproken commando's kunt bedienen. Wat moet je daarvan vinden? Een voordeel wat ik zou kunnen bedenken van de Google Glass... is dat je je handen vrij hebt om twee handen aan het stuur te houden. Uh, je moet je aandacht verdelen. Je moet zowel kijken naar wat er in het verkeer gebeurt... en dan heb je ook nog beelden voor je ogen... We weten wel uit onderzoek dat mensen over het algemeen niet heel erg goed zijn in het verdelen van aandacht. Klinkt logisch. Ja. En jullie moeten naar hockey? Ja, dat wij focussen. gaan nu er okay. snel heen. Ja. Bedankt. Fietsende scholieren en ook onderzoekster Tamara Hoekstra van het SWOF hoorde u. Roel Pauw sprak met ze. Het NLS Radio 1 Sport. De ledenraad van Schaatsbond KNSB heeft ingestemd met het vertrek van voorzitter Doekle Terpstra. Die bood zijn ontslag aan nadat Sven Kramer openlijk kritiek uitte op zijn functioneren. De geleden leden van het bestuur mogen aanblijven van de ledenraad. Terpstra zei aan het begin van de vergadering dat Kramers kritiek hem diep geraakt heeft. Ik heb wel eens fijne momenten meegemaakt. Ja. Hoe was het afgelopen weekend? Het was ook niet het beste weekend wat ik heb meegemaakt.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 Uh, dan is dat niet alleen een oordeel van de bestuurder maar, of van de sporter... maar dan heb je daar ook een conclusie aan te verbinden. En later op de avond bekrachtigde de ledenraad dus het vertrek van Terpstra. Sipi Tegelaar, lid van het bestuur, verwijt Sven Kramer vooral onzorgvuldig handelen. Nou, ik denk dat ik best een beetje kritisch mag zijn naar Sven toe. Ik ken Sven al heel lang en ik weet hoe Sven is. Uh, hij zei dit, denk ik meer, heeft het ook nooit zo bedoeld... Geloof ik niks van. Hij zei dit als topsporter. Hij wil gewoon een optimale voorbereiding op naar Sochi. Dus hij kwam op voor zijn eigen belangen en voor de belangen van alle rijders. Maar dat is wat anders dan wanneer je het hebt over de integriteit van een bestuurder. In dit geval Doekere Terpstra. En dat is heel, heel iets anders. En daar ging hij de mist in. Van gaat ze naar het voetbal. Adam Maher vervangt Rafael van der Vaart bij het uh, Nederlandse elftal. Van der Vaart raakte namelijk in de training van Oranje geblesseerd. Ons coach Louis van Gaal riep uh, Maher bij de selectie vervolgens. Maher trainde op dat moment bij Jong Oranje en kreeg het nieuws daarna te horen. Het is natuurlijk het mooiste haalbaar en uh, je wilt altijd bij het hoogste haalbaar zijn. En uh, dat is het Nederlands elftal. En uh, ja, ik was eerst opgeroepen bij Jong Oranje en daar moest ik uh, mijn best voor doen. Dat heb ik ook gedaan.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 Tot zover de sport. Zo dadelijk in Colombia heeft het voltallige kabinet zijn ontslag aan president Santos aangeboden. Niet uit onvrede, maar om Santos te helpen. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Dit is Radio 1. Naar het nos journaal van half zeven door op Goedemorgen. Goedemorgen. Bij Loppersum in Groningen is een aardbeving geweest. Beving aan de kracht van 3,2 op de schaal van Richter. werd in de wijde omtrek gevoeld. Er zijn nog geen meldingen over schade. In Noord-Groningen zijn geregeld aardbevingen veroorzaakt door gaswinning door de NAM. Amerikaanse senatoren hebben een ontwerpresolutie opgesteld over een aanval op Syrië. Daarin wordt de aanvalstijd beperkt tot 90 dagen en een grondaanval uitdrukkelijk uitgesloten. De buitenlandcommissie stemt later vandaag over de resolutie. En als een meerderheid ermee akkoord gaat, komt er een stemming in de Senaat. Ariel Castro, de Amerikaan die drie vrouwen jarenlang gevangen hield in zijn huis, heeft zelfmoord gepleegd. Is doodgevonden in zijn cel. Castro is eind juli veroordeeld tot levenslang. Hield drie vrouwen tien jaar lang vast in zijn huis in Cleveland in Ohio en hij verkrachtte hen. En Nederland is verdwenen uit de top vijf van meest concurrerende economieën. In de lijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van plaats vijf naar acht. Premier Rutte wees maandag in zijn H.J. schoollezing nog trots op de positie van Nederland. Oorzaken van de terugval zijn onder meer het financieringstekort en de slecht functionerende arbeidsmarkt. Het weer vrij zonnig vandaag. Maximaal 27 graden. Morgen nog iets warmer. Vrijdag wat meer bewolking. En in het weekend kans op een regen- of onweersbui. Naar nou de ANWB voor de verkeersinformatie. Kees Kwart, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. A7, de dagopener richting Amsterdam vanuit Horen. Tussen Purmerend Noord en de Langs Wormaar. over drie kilometer. Tja. Dat is uh, gebruikelijk, Kees. Dankjewel. Ook juweliers voelen de crisis, want die is er nog altijd, ondanks de lichtpuntjes. Toch zien sommigen van hen wel ook die lichtpuntjes.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 In Colombia heeft het voltallig kabinet... zijn ontslag aan president Santos aangeboden. Gebeurt na dagen van stakingen en hevige rellen. Daar vertelde Latijns-Amerika-correspondent Kees Elebaas al over. En Kees, bij jou nog wel stroom. Dus gelukkig hebben we verbinding met je. <laughs> Kees, eh, ja, dat massale ontslag eh, hebben ze het een beetje gehad met de president... Nee, het is, het is precies het tegenovergestelde. Het is bedoeld als een steunbetuiging. Het zijn meer dan dertig hoge functionarissen... die massaal hun ontslag hebben ingediend. waaronder het hele kabinet, dus alle ministers. En ze willen daarmee, president Santos, eigenlijk de handen vrijgeven... om uh, ja, de, de crisis die er is in de, in de landbouw, uh, om die te bezweren. Um, er is nog iets anders wat uh, van belang is voor Santos. Dat is namelijk zijn... Herverkiezing, dat zou volgend jaar mei moeten gebeuren. En natuurlijk het vredesoverleg met de FARC. Dat akkoord dat gaat hij in een referendum... bij diezelfde presidentverkiezing aan het volk voorleggen. En ja, men wil hem, uh, voor hem de weg vrijmaken om zijn kabinet zo samen te stellen... dat het allemaal succesvol gaat worden. Nou, dat is uh, groot uh, opofferingsgezind. Worden alle ministers vervangen? <lacht> Nee, niet, niet allemaal. Naar verwachting eh, zijn het er in ieder geval uh, vier. Um, een beetje voor de hand liggen natuurlijk de ministers die te maken hebben gehad met die grote onrusten, die stakingen en die blokkades. Dus dan hebben we het over de minister van Buitenlandse Handel. Want een van de onderwerpen van die staking, dat was het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten. Waardoor de goedkope landbouwproducten Colombia binnen kunnen, uh, binnenkomen, waar tegen de boeren niet kunnen concurreren. Nou, een andere kop van Jut was natuurlijk de minister van Landbouw. En dan is het ook waarschijnlijk dat de minister van Justitie er, eruit gaat vliegen. Dat zijn in ieder geval de drie die nu uh, bekend zijn. Ja, en heeft dit dan de gemoederen wat tot bedaren gebracht? Ja, het is, ondertussen is het inderdaad uh, rustig. Je weet dat uh, president Santos woedend was... na alle uh, schermutselingen en rellen die er waren afgelopen donderdag. Hij heeft toen, uh, in ieder geval de hoofdstad Bogota gemilitariseerd... en eigenlijk ook de rest van het land. Hij heeft 50.000 man leger ingezet om de politie te helpen. Het is rustig, de blokkades zijn opgeheven, er wordt onderhandeld. Um, er is wel een oproep, uh, zag ik net, voor een nieuwe... Uh, dat noemen ze hier een casserolazo, nationaal. Je weet, dat is dat gezellige slaan op potten en pannen. Ja. Uh, dat is een oproep voor morgenavond op alle grote pleinen in, in uh, Colombia. Nou, ik vraag me af of dat gaat gebeuren met het leger in de straat. Maar dat is in ieder geval een test of uh, Santos nu de situatie in de hand heeft. Nou, het is iets rustiger. Dus in Colombia, Kees helemaal, dankjewel. De crisis komt ook hard aan, in Nederland in ieder geval, in de wereld van de sieraden. de juweliers vroeger bijvoorbeeld moeiteloos horloges van rond de 800 euro. Nu kiest de consument vaak een goedkopere variant of koopt een zilveren ring in plaats van een gouden exemplaar. Toch zijn niet alle ondernemers in de sector negatief, wordt verslaggever Jeroen Schutijzer op de najaarssieradenbeurs in Utrecht. U heeft ook een winkel. Zeker, ja. Waar? Schoonhoven, de zilverstad van Nederland. Net hoorde ik van iemand die zei van... ja, vroeger als, uh, als je zoon of dochter 16 of 18 werd... dan uh, krijgt hij een sieraad. Maar nu moeten ze een telefoon. Nou, daar bent u mooi klaar mee. Nou, ja, wij zien toch regelmatig tegenovergesteld. Er zijn natuurlijk heel veel uh, mooie horloges en sieraden... die bij speciale gelegenheden weggegeven worden. Maar ah, u heeft wel last van die telefoons... Nou, het is denk ik en-en. En. Ze kunnen niet zonder telefoon, maar zonder horloge lukt het ook niet. Wat merkt u nou van de economische toestand in uw winkel? Uh, je moet gewoon zorgen dat die collectie gewoon goed aansluit bij de vraag die er op dit moment is. En dat kan ook iets zijn zeg maar in een populaire prijskast. En daar liggen er zeker kansen. Hoe lang zit u al in het vak? Een jaar of dertig ongeveer. Dus u heeft al wat crisissen meegemaakt? Nou ja, meegemaakt. Ja, dat, is, dat is het enige. Dus, uh, en we overleven ze allemaal. Zo, dat is knap. Ja. Want er zijn er namelijk, die omvallen, hè? Wij zien de, de toekomst in ieder geval met vertrouwen tegemoet. Doet u nog wat op internet? Want dat schijnt de ja. toekomst uh, te zijn, hè? Wij doen ook in, op internet, dus uh, eigen webshop. Wie koopt er nou een ring zonder hem omgedaan te hebben? Even, als proef. Ja, op zich zeg maar, kan zeg maar die, die, die afbeelding dus, toch dus daar nog duidelijk zijn... dat het voldoende is om de, ja. het artikel te bestellen. Je wilt dat toch voelen en zo? Ja. En het kan natuurlijk ook zeg maar, de, de aanloop zijn naar een bezoek voor je winkel. Het is niet altijd een directe verkoop... maar natuurlijk ook zeg maar, het eerste contact met een bepaalde consument... die misschien door die website wel even naar jouw winkel komt... om het product ook te passen. U heeft er beide. Wij hebben er beide, ja. Hier ongelooflijk lelijke, dikke ringen... Dat zijn vriendschapsringen. Daar zitten dikke bij en dunne modelletjes, dus gevarieerd eigenlijk. Want verkoopt u nou ook staal? Daar worden ook stalen ringen verkocht, inderdaad. Dan moet ik altijd aan de hoogovers denken. Nee hoor, wat dat betreft zijn er hele mooie modellen bij. Ik vind ze een beetje ja. lomp. Dat kan inderdaad, voor iedereen, ieder wat wil. Wij spelen juist heel goed in op de crisis. Ons merk is wat wij ook noemen affordable luxury. Wat zegt u nou? Affordable luxury, dat, uh, dat is eigenlijk als je op zoek gaat naar het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau tegen een betaalbare prijs. Want ja, zeg nou eerlijk, wie koopt er nu nog dure sieraden? Ja, we werden ook voor gek verklaard toen wij begonnen waren, uh, zo'n vijf jaar geleden, hè, want uh, toen sloeg de crisis net aan, 2008. Wie gaat er nu uh, zich uh, bezighouden met luxe? Nou wij, want uh, wij konden daar wel een goed antwoord op geven. Hoeveel kost zo'n uh, horloge dan? Voor 300 euro heb je een Swiss made, uh, horloges. Vroeger was dat uh, een eurotje of 5.000. Hoe komt dat dan? Zijn ze van blik gemaakt? <laughs> ja, dat zou je denken. hè? Nee, ze zijn nog steeds van kwalitatieve staal. Uh, het is een andere manier van produceren. Pas produceren als je het weet dat je het gaat verkopen. Nauwelijks voorraden aanhouden. U heeft er geen spijt van dat u in deze sector terecht bent gekomen? Ik heb er zeker geen spijt van. Um... Ja, hoe lang duurt die malaise in de economie nog, hè? Ik denk dat dit een nieuwe realiteit is. Dit gaat niet uh, morgen voorbij. En over twee jaar? Nog steeds niet. Nee, dit is de nieuwe realiteit. Oh, oh u bent een zwart kijker. <laughs> ik ben juist heel positief. Er zijn ontzettend veel kansen die, uh, die je kan aangrijpen, juist in deze tijd. En ik denk dat uh, als we uh, zo op vooruit vooruitvoerden, dan zijn we allemaal net iets verstandiger bezig dan voorheen. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien en s middags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. De oudste botanische tuin van Nederland gaat geheel gerenoveerd weer open. En Mark Robin Visser staat al voor de deur. Ja, u hoort hem zo dadelijk. Wees nog even naar uh, het gedoe bij het schaatsen. Zoals verwacht stemde de ledenraad van de KNSB in met het vertrek van voorzitter Doukle Terpstra. Vorige week uit de Sven Kramer forse kritiek op Terpstra. En die besloot erop zijn functie neer te leggen. Bestuurslid Sipi Tichelaar legt, toe... legt uit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 Heb je daar nog met hem contact over gehad de afgelopen dagen? Je zegt het al, je, je kent hem goed. Heb je hem daar nog uh, op aangesproken? Nee, daar heb ik hem niet op aangesproken. Waarom niet? Omdat dat uh, een contact moest zijn tussen Doekle Terpstra en, uh, en Sven Kramer. Hij noemde jullie ook. Hij noemde de rest van het bestuur ook. Ja, maar het ging in eerste instantie om Doekle Terpstra. Als dat er was geweest, denk ik dat we alweer een hele andere situatie hadden gehad. Het is er niet van gekomen, dus helaas... Het betekent de val van Doekle Terster. Zipi Tegelaar had misschien kunnen gaan praten met Sven Kramer... maar deed dat niet en is kritisch op hem. Verslaggever Sebastian Timmermans sprak met haar. Spanjaarden willen graag dat stierenvechten cultureel erfgoed wordt. Daar wordt tegen gedemonstreerd door een dierenrechtenorganisatie. En er wordt gedemonstreerd in Nederland. Although, who you one day like this? Kees Quacks, hoe is het op de weg? Lara, goedemorgen nou, niet, al te, niet al te geweldig spannend. Het zijn uh, twee files waar we gewend zijn de dag mee te openen. De A8, Zanderm Amsterdam-Bouwstzaan, drie kilometer. En wat vertraging naar Europort op de A15 vanuit Rotterdam. Tussen hoogvliezen en spijkenissen. vier kilometer. Verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Ik verwacht eigenlijk een, een kabbelende ochtendspits. Het zijn okay. uh, uitstekende omstandigheden qua weer. En de woensdagochtend is niet de meest drukke. Als het over de 75 kilometer zou komen, zou het me verbaasd. Nou, kabbelen is ook best fijn. Dank je ja, wel. Kees tot later. We gaan door naar Mark Robin Visser. Die is vanochtend vroeg in Leiden... bij de oudste botanische tuin van Nederland. Hoor ik daar al wat knerpend grint, Mark Robin? Ja, er is hier prachtig vers knerpend grint. Natuurlijk is speciaal voor de koningin... en alle andere bezoekers vandaag. Ja, Paul Kessler moet er een beetje om lachen. Goedemorgen. Goedemorgen met Paul Kessler. Hier de prefect voor de Hotus Botanicus in Leiden. Ja, prefect. Prachtig. Ja, dat komt nog uit de... Oude tijden van, 1600, van 1590, uh, als de eerste directeur ook prefect heette. En uh, dat was Clusius en dat is uh, traditiegetrouw gebleven. Die houden we erin? Die houden we echt erin. Ook is het misschien, veel mensen denken het is perfect, maar het is nee, prefect. Het is prefect. Ja. Nou, meneer de prefect, u heeft de sleutels. Ik zou zeggen, uh, wij gaan gewoon alvast in... De voetstappen van Maxima ja, straks mogen wij alvast... Best... Dat doen we beslist, want uh, zij gaat dat zo om half tien openen hier. Juist. En dan gaat ze hier naar binnen. Ja. We komen nu in die grote kast die trouwens vijf meter verhoogd is, onder ja. andere. Ja. Eigenlijk is alles hier afgebroken geweest. Alles is afgebroken. Het hele frame uh, is afgebroken geweest. Het is gezandstraald. De houten frames zijn weer teruggekomen. En wij zijn heel erg gelukkig, omdat we uh, van uh, drie... Uh, Kasten één grote hoge kast konden maken. Een enorme kast en hier binnen ook weer dat prachtige knisperende witte zand. Ja. Wij willen een beetje natuurlijk het tropisch oerwoud uh, naapen. Ja. Het, daar ligt natuurlijk geen zand, maar uh, nou ja, uh, het is voor de bezoekers makkelijker... als je rolstoel of kinderwagen hebt, als je dat hebt uh, dan een normaal bospaadje. Een soort Leids oerwoud eigenlijk. Ja, dan, precies. Dan, ja, dat zeggen we ja uh, een groen oerwoud vooral, hè? Ja. Meneer de Prefect, vertelt u eerst, noem eens een paar hoogtepunten. Ja. Wat zien wij nou hier? Uh, als je in het oerwoud komt, in het oerbos, dan zie je eigenlijk alleen maar groen. Ja, uh, Dat is uh, heel erg jammer. Heel veel soorten. Maar wij hebben expres een aantal soorten uitgepikt... Uh, die heel erg interessant ook voor ons zijn. Dat eerste is... Iedere indiaganger kent zeker de durian, de stinkvrucht. De stinkvrucht? Ja, die mag je niet in bussen vervoeren, niet in uh, vliegtuigen. Want die uh, vruchten stinken zozeer. Maar ze zijn ontzettend geliefd en zijn heel erg lekker. Ik heb ze uh, oh. heel veel gegeten. En ik vind het prachtig dat we deze boom mogen cultiveren. En hoe is deze, deze boom is ongeveer 81, 91 hoog? Hoe is die dan hier gekomen? Dat nou, je uh, niet in het vliegtuig mag. Nee, uh, daar zijn alleen maar die zaadjes en die vruchten. Maar daar hebben ah. we uh, jonge zaden meegenomen en uh, die hebben we trouwens ook nog van een bevriende tuin uh, gekregen uit Praag. Ja. En uh, die gaan we hier nu cultiveren. Er staat ook een mooi bordje bij. En ook in het Engelse, Durio cebitinus". Ja, dat ja? is de Latijnse of wetenschappelijke la naam. Nee, maar dan hebben we dat ook maar even goed Visief, benoemd. Ja, dat klopt. Meneer de en, perfect. En ja. dat uh, gaan we uh, natuurlijk bij praktisch alle onze planten doen. Want voor ons in, in Botanische tuin is het ja. belangrijk... dat alle planten de juiste wetenschappelijke naam hebben. Het is belangrijk, maar legt u mij nou eens uit... Uh, los van dat het lekker stinkt of dat het een mooie plant ja. is... waarom hebben wij dit hier allemaal in Nederland? Ja. Uh, u kunt zich voorstellen, de Botanische Tuinen bestaan al heel lang, namelijk meer dan 400 jaar. Wij zijn de oudste Tuin van Nederland. En uh, wij hebben natuurlijk onderzoek, onderwijs en publieke functie. Die hebben we al meer dan 400 jaar. Uh, in de laatste jaren uh, is ons uh, onderzoek ook versterkt. Uh, ja. U weet het misschien, uh, wij zijn gefocust op zuidoost azië of Azië in ja. algemeen. Nou ja, en Orio komt uit Azië. Ja. We hebben cursussen voor studenten. Die uh, moet hier gewoon zijn. Die moet hier gewoon zijn. En moeten anders beter. moeten we allemaal daar naartoe. Ja, en dat is voor de CO2-vervuiling <laughs> ook niet echt nodig. Dat goed. is ook niet handig. Wij praten straks na zeven verder over ja. nog andere... de barst natuurlijk van ja. de bijzondere planten. Ja. En... Uh, tot straks, ja. zou ik zeggen. Dank je, meneer de prefect. Ja, dank je wel. Tot zo dadelijk. Mark Hofmeer-Visser vanuit Leiden. Stierenvechten dan. Stierenvechten moet Spaans cultureel erfgoed worden. Staat in een wetsvoorstel waarover het Spaanse parlement zich moet uitspreken. Maar de internationale dierenrechtenorganisatie, WSPA, is het daar niet mee eens. En daarom organiseert WSPA een manifestatie in Nederland. Dirk-Jan Verdonk van, van de WSPA. Goedemorgen. Goedemorgen. U had beter in Spanje moeten zijn met die manifestatie, toch? Ja, maar daar gaan we ook zeker heen, hoor. De manifestatie vandaag in Nederland is onderdeel van een internationale actie. Dus er zijn ook manifestaties in Londen, Berlijn, Parijs en nog een aantal andere steden. En wat? toch, meneer Verdonk, wat heeft het voorzien om het in Nederland te organiseren? Nou, wat we vandaag willen doen is een heel krachtig internationaal geluid aan Spanje zenden. Dat de wereld meekijkt met dit wetvoorstel en dat de wereld dierenvechten afkeurt. Omdat dat geen pas geeft in het 21ste eeuw om voor vermaak dieren dood te martelen. Want wat, wat houdt het dan in dat het cultureel erfgoed wordt? Het zou, ja, is... zou ook kunnen inhouden dat het in het museum belandt. Ja, ja, dat is... Een beetje. Um, wat het uh, gaat betekenen is dat de subsidiekraan nog wijder open komt te staan dan die nu al staat. En dat met name ook er educatieprogramma's uh, zullen worden opgezet om kinderen te leren dat stierenvechten prachtig is en een geweldige Spaanse traditie. Hmm. Wij dachten eigenlijk dat stierenvechten ook in Spanje uh, wat in de ban is. Gedaan was, is, is het toch weer bezig aan een opmars? Nou, het sukkelt. Um, en juist het daarom, sukkelt, wat houdt dat in? Het sukkelt? Nou, dat de, de bezoekersaantallen die lopen terug. Twee jaar of drie jaar geleden is er een uh, verbod gekomen in de regio Catalonië. En de stierenvechtindustrie die probeert nu met verdubbelde energie toch zijn positie te handhaven. Mm. En vandaar dat ze een burgerinitiatief zijn gestart. Dat heeft geleid tot het wetsvoorstel dat nu voor ligt. Maar het is, ja, in onze inschatting is het een soort wanhoopsoffensief, maar wel heel vervelend. Hoe is het met het toerisme? Want dat hield het ook nog altijd wel in stand. Er gingen ook ja. Nederlanders kijken. Ja, dat zie je nog steeds, dat argeloze toeristen daar kaartjes kopen... en op die manier het stierenvecht te steunen. Argeloze toeristen? Weten ze niet waar ze naartoe gaan? Ja, toch? Veel niet. Nee, je ziet als je naar zo'n stadion toe gaat, zo'n stierenvechtring... Dan zie je de touringcars soms aanrijden met, met een beetje verdwaasde toeristen die naar binnen gaan. En 20 minuten later als de eerste stier gedood is weer naar buiten komen, verbouwereerd. Dus er zijn heel veel toeristen die, dat, die het eigenlijk niet zo in de gaten hebben. Uiteraard zijn er ook toeristen die dat willens en wetens doen. En mm. ongetwijfeld zullen daar ook Nederlanders bij zitten. Maar vanuit Nederlandse reisorganisaties wordt het gelukkig niet meer aangemoden. Oké, okay. en wat gaat u doen vanmiddag in Den Haag? Ja, wat we om half... Eén is het, voor de Spaanse ambassade gaan we een stierendans doen... met eh, ja, mensen verkleed als stieren- en flamenco-danseressen. Oh. Als, een, als een statement dat Spaanse cultuur geweldig is, eh, maar niet het stierenvechten. En dat het ook heel goed zonder stierenvechten kan. Met andere woorden, dat eh, cultuur moet stoppen waar dierenleed begint. En dit gebeurt ook in andere Europese steden? Soortgelijke acties gebeuren ook elders. En we zullen ook een petitie aanbieden aan de Spaanse ambassadeur. En mensen die die petitie nog willen tekenen... want de petitie gaan we volgende week ook in Madrid aanbieden... die kunnen daarvoor nog terecht op wspa.nl slash stieren. Ah, ja, en hijst u uzelf ook in een stierenpak vanmiddag? Ik zal me niet in een stierenpak uh, hijsen. Ik zal de, de handtekeningen overhandigen... samen met een collega van uh, organisatie CAS, Comité Antistierenvechten. Goed. Dirk-Jan Verdonk van de WSPA. Fijn dat u even bij ons in de uitzending wilde zijn. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Alweer een aardbeving in Groningen. Inwoners van Loppersum en de omliggende dorpen in het noordoosten van de provincie gaven via een speciale app van RTV Noord door dat ze de beving hadden gevoeld. En in Zeerijp hoorde Marcel van Kampen de aarde ook twee keer dreunen. Je hebt gewoon twee enorme uh, dreunen achter elkaar. En het paden die ligt. En die wordt er wakker van en die zegt: van... Jezus, dat is Duits. Ik zeg: Ja, ik zeg: Beving. Nou ja, en de hond beneden, die is ook, die wordt ook wakker. Die laat ook ze slapen. Ja. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Je hoort er later meer over hoor, in het Radio 1-journaal. Verder eh, in de verschillende media gemeenten vrezen... dat veel burgers naar de rechter zullen stappen om zorgen op te eisen... waarvoor geen geld meer is bij gemeenten. Ze pleiten voor een instantie die in dit soort gevallen kan bemiddelen... tussen burgers en gemeenten, bijvoorbeeld een ombudsman. En dat alles heeft te maken met de zorgtaken die de gemeente vanaf 2015 moeten uitvoeren. Dat moeten ze doen met minder geld. En meer leest u daarover in de Volkskrant vanochtend. Spits dan schrijft over crimineeltjes in de stad die alsmaar jonger worden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten slaat alarm om het groeiend aantal steden... dat overlast heeft van dit soort piepjongeren en schoppers. De criminelen zijn regelmatig onder de 12 jaar. En volgens de krant komen ieder jaar nu tenminste 500 kinderen tussen de vier... En twaalf jaar als verdachte in aanraking met de politie. De Russische marine heeft plotseling en zonder opgaaf van reden... de medewerking aan de Rotterdamse Wereldhavendagen opgezegd. Nou, dat, terwijl het thema van dit jaar de eeuwenoude vriendschapsband... tussen Nederland en Rusland is, meldt de Telegraaf. De aanwezigheid van een groot Russisch marineschip... en een optreden van de Marinekapel hadden twee hoogtepunten moeten worden... tijdens de havendagen die vrijdag van start gaan. Maar dit gaat dus niet door. Nou, zit niet helemaal lekker met die vriendschap dus. Eh, zo dadelijk, Nederland zakt weg uit de top van de wereldeconomieën. Ook al beweerde premier Rutte, Maandagavond nog iets heel anders... wordt hij bij ons zo dadelijk. Na het journaal, daarin ook meer natuurlijk... in het journaal eh, over eh, de aardbeving in Loppersen. Blijf luisteren.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 Parkeerkaartje verlopen en ik had weer een prent. Mijn maat riep, neem Parkline, dan zit je echt geramd. Nooit meer een parkeerbon van Tilburg tot Amsterdam. Zo makkelijk kan het zijn. Parkline.